Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Tienduizend jongeren in de hele wereld hebben vandaag weer gedemonstreerd voor het klimaat. Was de actie van Fridays for Future Duitsland. Maar ook in onder meer Italië, Japan en India hebben jongeren gespijbeld van school. In navolging van Greta Thunberg. Daarmee vier jaar geleden begon. Over zes weken is de internationale klimaatconferentie in Egypte. Daar zullen de landen die de klimaatverandering nu al ondervinden aandringen op steun. In Arnhem kwamen zo'n honderd jongeren samen vandaag met borden waarop stond... Ride dick, not cars. En fuck each other, not the climate. In New York heeft premier Rutte de Verenigde Naties toegesproken. Hij riep de andere landen op om eensgezind tegen Poetin op te treden. Now is the time to speak out. Now is the time to be on the right side of history. Thank you. Rutte had het trouwens ook nog even over de klimaatproblematiek en de noodzaak om snel beloften waar te maken, maar het grootste deel ging over de oorlog in Oekraïne. En afval weggooien was nog nooit zo leuk in Capelle aan de IJssel in Zuid-Holland. Sinds deze zomer staan er twee prullenbakken die geluid maken als je er afval in gooit. Net als bij Hollebolle Gijs in de Efteling. Maar dan was tikkie anders. Zegt hij nou, ik ga zuigen langs de lijn. <laughs> nee, ik ga juichen langs de <laughs> lijn. Uit de prullenbakken komen allerlei soorten geluiden. De bekende juichen van Louis van Gaal komt voorbij. Maar ook bekende nummers zoals What a Man. Oh, wat leuk. Enig. Het is vrolijk wel je dag op. De gemeente heeft de pratende prullenbakken geplaatst om jongeren aan te moedigen om hun afval weg te gooien. Dat is trouwens niet uniek in Nederland, want ook in Rotterdam staat al een paar zingende en applaudiserende prullenbakken. En dan nog het weer. Het regent bijna overal. Morgen ook bevolkt. Regenachtig en dan hooguit 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.